U. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de Nederlandse voetbalvrouwen op het WK aan hun kwartfinale tegen Spanje. De wedstrijd wordt gespeeld in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Op het middenveld neemt Damaris Egorolla, die een Spaanse vader heeft... de plek in van Danielle van der Donk, die is geschorst. Verder komt de opstelling van bondscoach Andries Jonker... overeen met die van eerdere wedstrijden. De kwartfinale is live te volgen op NPO Radio 1, op tv op NPO 1... en via een livestream in de NOS-app en op nos.nl.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 Het weer: het is droog, minima rond 14 graden. Daarna een zonnige en warme dag. In het binnenland kan het 28 graden worden. Later op de dag wel wat meer wolken en in het oosten kan dan lokaal een bui vallen. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort is zin in ZFM? Met nu de nacht. Dat is het.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 I pick it up right. like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 We But come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 Yeah. Just run away, all that talk is killing me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 Even though the devil's all up in my face But it keeping me safe and, and in my place Same tracks to the gates, the race, But I change the passages And if that's my soul, it bugs Grubs because there's no mercy for dust Ooh, what can I do? It's all about the family and how we grew. Can I get a witness? Let it unfold We live in our lives So we turn our soul Hell. Exactly how many days we last When you we're I know Tot zover, het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5